Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3... De treinstoring rond Utrecht is voorbij. ProRail zegt dat er weer treinen kunnen rijden van en naar Utrecht centraal. Maar dat betekent niet dat alles meteen weer op rolletjes loopt, zegt verslaggever Lidwin Gevers. Als die storing verholpen is, dan duurt het ook nog wel even voordat die hele dienstregeling weer klopt. Want nu staan dus overal treinen op plekken waar ze niet horen te staan. Daarom blijft het belangrijk om de app te checken. Mensen die flinke vertraging hebben opgelopen door de storingen... kunnen, zoals altijd, hun geld terugkrijgen via de website van de NS. Israël wil een wapenstilstand van twee maanden in Gaza. En in ruil daarvoor moeten alle gijzelaars worden vrijgelaten. Dat zegt een Amerikaanse nieuwssite. Israël zou de deal al hebben voorgesteld aan Hamas, maar de twee partijen hebben er officieel nog niks over gezegd. Franse vrouwen en mannen neigen steeds vaker naar traditionele rolpatronen. Dat zegt een Franse adviesraad. Dat betekent dat steeds vaker de man werkt en de vrouw voor het huis en de kinderen zorgt. Opvallend is dat de nieuwe trend vooral onder jongeren gaande is. Met name mannen en vrouwen tussen de 25 en 34. Volgens onderzoekers is het een verzet tegen feminisme. Ook wordt er een verband gelegd met de social media trend waarbij vrouwen zich voordoen als gelukkige huisvrouw. De Italiaanse voetbalclub Udinese heeft een levenslang stadionverbod uitgedeeld vanwege racisme. En het is voor het eerst in de Serie A dat die straf vanwege racisme wordt uitgedeeld. Het incident gebeurde in de wedstrijd tussen Udinese en AC Milan van afgelopen weekend. De keeper van Milan kreeg racistische spreekkoren over zich heen en liep van het veld. Was te zien bij Ziggo En Menjan, die is er klaar mee. Menjan, die uh, weigert nog verder te spelen. We houden er voorlopig even mee op. Ja, om vervolgens na een korte onderbreking toch weer terug te keren. Spelers inmiddels terug en daar is Menjan ook. Daar staan ze. Het zijn niet allemaal uh, racisten... Het zijn niet allemaal mafkezen, maar ze staan er wel tussen. Hij was er even klaar mee. Sterk statement van Mike Menjan. De dader werd opgespoord met camerabeelden. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de racistische spreekkoren. Er lopen nog onderzoeken naar mensen die meededen met de spreekkoren. Dan het weer vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. Het koelt af naar de graad of 5. Morgen begint zonnig later bewolkt en regen bij 8 tot 10 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM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 Jij deelt vanavond jouw favoriete muziek en bepaalt wat er gedraaid wordt. Want dit is Play It Loud Fans... Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze allereerste Play It Loud fans van dit nieuwe jaar. Fijn dat je met mij het tweede uur bent ingegaan. Of bedankt dat je net hebt ingeschakeld. Ik zit hier vanavond in de ZFM-studio met metalfan Mark Zwart... uit ons eigen dorp Zandvoort. Mark, nogmaals bedankt dat je hier te gast bent. Dank je wel. En uh, hopelijk heb je het naar je zin vanavond. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Kijk, dat horen we graag. Leuk om te horen, man. Uh, hopelijk genieten jullie luisteraars thuis natuurlijk ook van zijn uitgekozen muziek. Maar dat kan haast niet anders met zoveel goede metalklassiekers. We openen zoals gebruikelijk weer met een uuropener. En die kwamen van de mannen van Skid Row met Slave to the Grind. De titeltrack van hun tweede succesalbum uit 1991, maar liefst vijf singles verschenen van het album en deze was er één van en die als tweede single verscheen. De band stond in 1991 als voorprogramma voor Guns N' Roses, ter promotie van hun album en een jaar later zelf als hoofdact. Hoe ben je zo in aanraking gekomen met uh, Skid Row, Mark? Ik heb dat nummer gewoon uh, gehoord. Ik was aan het zoeken en toen uh, zag ik dat nummer. Oké, okay, een soort van voorgesteld uh, nummer of zo? Ja. Of, uh... En toen ben ik verder geluisterd ik, ah, oh, dat is ook wel goed. Dat klinkt wel lekker. Ja, ja. dat klinkt wel lekker. Dat dus. klinkt zeker lekker. En ze stond nog wel in het voorprogramma van... Van wie stond ze nog het voorprogramma vorig, van vorig jaar? Dat weet ik niet uh, precies, maar misschien kom je er zo direct ja, naar. kom misschien zo wel nee, dat komt zo wel goed. Uh, misschien ook wel een beetje dankzij Pantera. Ja, ja, Pantera, die ken ik langer, ja. ja. <laughs> Want uh, dit, nou lekker. Want ik had het net al met jou erover ja. van de drie bands die hierna gaan komen of de twee bands, want uh, drie in totaal natuurlijk, inclusief Skid Row, hebben wat met elkaar gemeen. Nou, ik zei het net al. Skid Row staat in uh, voorprogramma, of stond in het voorprogramma van Guns N' Roses in 1991. Maar de band zij, uh, zat zelf uh, tijdens een pauze uh, van het opnemen van het nummer Mad uh, te luisteren naar het nummer Cowboys From Hell van Pantera. En die hadden dat op dat moment voor het eerst gehoord. En uiteindelijk besloten ze de band ook mee te nemen... in het voorprogramma van hun Slaves to the Grind tour in 1991. Want dat wist je ook vast niet. Dat wist ik niet. Nee. nee. Nou, vandaar dus die link. Oh, de Gus Roses, dus. Pantera en Skid Row hebben dus oh, okay. alles uh, te, met elkaar te maken. Nou, veel mensen wisten dit helemaal niet. Maar in ieder geval uh, wel een mooi ezelsbruggetje... naar uh, jouw uh, keuze van Pantera's legendarische album Cowboys from Hell. Ja. Voor velen de favoriete plaats van Pantera... Voor jou schijnbaar ook, dat je voor Cemetery ja, Gates coach... Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is een, ja, ja, dus een van de betere albums. Ja, ja ik vind het zelf ook een uh, erg goed album. Ja. Moet ik zeggen dat Vulgar Display of Power ook wel een van mijn favorieten is. Ken je die ook trouwens, dat album wat erna kwam? Volgens mij heb ik hem wel gedaan. Volgens mij heb ik hem wel. Ja. Ik hem wel. Ja? Maar ik luister meer dit album eigenlijk. Eigenlijk ook. meer dit album, ja. oké. Okay. Ik vind ja. dit album wel heel erg goed. Ja, is ook zeker een goed nummer. En uh, ja. Cemetery Gates natuurlijk prachtig uh, ja. intro. En opbouw, uh, opbouw. Ja, Gitarenwerk is natuurlijk uh, geweldig. Dat is echt Pantera. En Diamond Darrell wordt nog altijd <laughs> ja. heel erg gemist. We gaan hem lekker draaien voor je man. Lekker. Zeven minuten lang Cemetery Gates van Pantera. Natuurlijk mag Guns Roses ook niet in het rijtje passende muziek ontbreken. De hoofdheks waar Skid Row in het voorprogramma voor stond tijdens hun Slaves to the Grind tour. Worden ze met hun wellicht grootste hit Paradise City. Natuurlijk afkomstig van hun best verkochte debuutalbum Appetite for Destruction. Uit 1989, uh, 1987, sorry, 1979. <coughs> dat is wel heel oud. Mijn ja. eerste gekochte album ooit. Heb jij uh, ooit CDs gekocht Mark of was je meer van de streamingsdiensten? Uh, streamingsdiensten? Nee, deze heb ik toegekocht. Deze heb je wel Vroeger echt... Toen heb ik heel veel cd's. Ja, je vertelde het al. Heb, ik heb ja. nou geen cd's meer. Helaas. Maar je ik vertelde heb... al dat je ja, je cd's kwast kwijtgeraakt. Ja, ik had zoveel... Ik had geen ruimte meer voor. Mm -hmm. En toen heb ik ze, heb ik ze weggegeven voor een goed doel. Ja, zonde. Voor kinderen en die... Uh, ze voegen cd's. Ja. Aan nou, is het zonde, maar... Ja, zeker. Ja. Ik, heb ge, ik had er geen ruimte Pijn voor. Pijn in dus... je hart, ja. Ja, ja. Maar goed, je kan alles tenminste online nog uh, dus, alles terug. je, je kan alles uh, terugluisteren. En uh, wat was jouw eerste gekochte cd ook uh, Appetite for Destruction? Of was er een... Nee. Nee. Het eerste cd was, uh, de was van Prince. Van Prince. Ja, de dat klassieker. was de eerste cd die ik gekocht heb. Daar heb ik toen alles van gekocht. Ah, je bent ook een Prins fan Ik ben ook een Prince-fan, ja. Oké, okay, niet ja. alleen maar metal dus, begrijp je. Nee, nee, Prince hoort er ook wel bij. Ja, nou, ook altijd goed inderdaad. Ja. Ik kan het ook wel waarderen hoor. Zeker. Ja, heb, uh, heb ik ook al een paar keer gezien. Okay. Al die tours. Oh, wow. Ja, ja. En je hebt hem ook echt vier, live gezien? Of ja. de tours? Uh, ik heb ze live de, gezien. Oh, je hebt hem echt live gezien ook? Oh, wow. Ja, vier keer geloof ik. Wauw. Nou, dat is wel vet. Zijn nou is hij er niet meer natuurlijk. Nee, helaas. helaas vroeg. Uh, te vroeg heel te vroeg overleden. Veel te jong overleden. Ja, ja, zeker. Veel van die grootheden. Uh, maar goed, we waren bij de albums. Uh, wat was het eerste metal album waar je naar luisterde? Weet je dat nog? Ja, Megadeth. Megadeth. Dat album... Dat is uh, het het uh, metal Rust, album kochten Rest in Peace. voor mij was het nog Rest in Peace ook. Ja. Ah, Oké. Okay. Kijk, nou, maar goed. <laughs> uh, het is wel best handig, ja. <laughs> Het is wel een van de oudere albums natuurlijk. Je had natuurlijk Peace en Hoes en uh, nog ja, een paar mij ouderen. Ja, voor mij was dat de eerste. Maar ja. Het is al veel jaar geleden. Ja, dat, dat weet je niet, niet meer, meer. Her, her, te herinneren. <laughs> <laughs> je vertelde ook uh, dat je graag naar uh, concerten gaat. Ja. Ja. Ja. Uh, ja. Weet je ook nog wat jouw eerste metro-concert was en wanneer? Hoe is dat ook uh, heel lang geleden? Heel lang geleden, joh. Ja. Heel lang geleden, weet ik niet eens meer. Niet meer exact, Nee, nee. Dus eigenlijk iets van een paar jaar ik je naar concerten gegaan. Ja? Dus, Daarvoor uh, was je niet zo goed daarin? Of? Jawel, toen ben ik een tijd niet gegaan en toen wel gegaan. Ah, oké, okay. was ook financieel misschien niet financieel altijd mogelijk. was het niet altijd mogelijk. Nee, oké. Okay. Nou, nu dus, heb je het uh, even wat beter. Nu heb ik het even wat beter, dus nu ken ik even wat vaker gaan. Ja, lekker man. En dan uh, welk concert heb je nog altijd de beste herinneringen? Uh, welk is jou het meest bijgebleven, zeg maar? Ja, blijft toch roeset van Rijmstein in de Kuip. Ja. Dat, dat was uh, de eerste keer. Je hebt ze Even. hoe vaak gezien? Ik heb ze vier keer gezien. Vier keer, zo. Drie, Drie keer gezien. Drie keer, ja. Je gaat ze voor de vierde keer de vierde zien. Keer. Ja. Ja, ja Gaaf ja. man. Toch. Ja, je moet dat ze dat nog steeds heb... een keer live zien, dus ik loop wel heel erg achter. Dat heeft zoveel zo indruk op me gemaakt. Ja, dat wil ik zeker geloven. Ja, spectaculaire shows ja, natuurlijk met vuurwerk en, uh, en... en gewoon uh, alles. En dan vuur, deze bel gaan omhoog aan. Ja, gaaf man. Ja, ik kan me exact, voorstellen dat dat ja. wel een is die uh, je bijblijft. Dat moet ik ook ja. nog steeds ervaren. Maar ik ja. wilde er heen, maar helaas uh, waren de tribunekaarten over. Of, uh, op, die, waren verkocht. die waren allemaal uitverkocht. Ja, dus, uh, is, uh, ja, dus dat is voor mij een uh, gemiste kans. Maar daarentegen ga ik wel naar Green Day. En die treedt ook, uh, ook goed, op ja. uh, kort, uh, ja. Ja. of dezelfde dag. Ik weet het niet, volgens mij ook op uh, 19 juni toch? 18 juni gaan 18. Oh, ja, wij gaan 19 juni naar Green Day. Dat dus een dagje later. En 14, 14 december ben ik natuurlijk in huis. Oké, okay. in Hooi. Ook wel vet. Ja. Ja. Gelijkbaar met Ramstein? Qua concerten dan? Of heeft het minder, nee, minder vuur? Nee, minder vuur. Maar. Het werd met uh, taten maar. gegooid, met rottenvis. Het bloed niet weer geflikkerd. Ja, ik had een en, vies uh, gelezen, ja, inderdaad. Dat ja, gek ja. Gek ja met... Hij is vrij uh, <laughs> inderdaad. Ja, super gaaf. <laughs> Oké, okay. nou ook wel een keertje de moeite waard is om te zien. Ja, zeker. Oké, okay. nou, dan ga ik ook ja, een keertje checken. Ik moet ze sowieso nog een keer live zien. Dus, uh. En uh, jouw eerst volgende concert, wat gepland staat, uh, welke is dat? Ja, ik ben aan de slash. Dat was eigenlijk gepland. Ja. Maar wegens dat ik wat tussen kwam, kon ik de kaarten niet uh, bestellen. Nee, dat is jammer. Dus wie weet komt dat nog? Jawel, ik ga wel weer op zoek naar kaarten voor. Ja. Uh, ik kom wel weer een kaart voor 9 april. Oké. Dat schiet ook al op, dus ja, ja voor je het er, weet. Ik kom er wel in. Ja, dat weet ik zeker. Uh, ben je ook al eens naar Iron meden geweest? Want dat is de volgende nummer die we gaan draaien zo direct. Nee, nee, nee. Oh, dat ben ik nooit uitgegeven. Ja, we stonden jaar. natuurlijk vorig jaar uh, ja, in de Ziggo Dome. Ik zag het te laat. Ah, zonde. Ik toen was het te laat. Is het niet uitverkocht of wel? Was het wel weet ik niet. Ik ben ik niet zo verder ingegaan, maar ik nee. zag het toevallig. En dat was twee dagen later. Denk, ah, ja, Dat kijk ik wel vergeten. Ja, nou, ik, ik was er dus wel bij met mijn vrouw, vorig jaar. En, okay. uh, de mannen kunnen het nog steeds op een oude dag. Dus. En Bruce was ook prima bij stem. Uh, na het herstel van zijn uh, ontdekte kankergezwel achteraan zijn tong. Mocht je de kans ooit krijgen, zeker gaan doen. Ze gaan zeker... Uh, uh, nog wel wat keer. jaartjes mee en uh, ze geven altijd wel een hele vette show weg. Kan okay, ik even. Ga ik dus, zeker. Uh, Aanrader. Uh, de reden van deze vraag is natuurlijk dat we aanbeland zijn bij deze legendarische heavy metal band. Uh, je koos uit de vele klassieke songs het nummer 2 Minutes to Midnight. Ja. Waarom is deze zo speciaal voor jou dat je hem wil laten draaien? Ja, de beat. Gewoon de. Beat. de. Het intro dit in alles en Dit is gewoon een Iron Maiden. Het is echt typisch een Iron Maiden dit nummer voor is, je. Ik vind ja. dit een Iron Maiden nummer. Nou, dan gaan we hem ja, zo lekker instarten voor je. Van het vijfde album, Powerslave uit 1984, een van mijn favorieten ook. Hoor jullie nu dus Two Minutes to Midnight, wat destijds de eerste single van de band was, die over de vijf minuten aantikte. Het bleef de langste single tot aan de live single van Infinite Dreams uit 1989, die één seconde langer duurde. Sully Ernaas, Godsmack hoorden we na Iron Maiden met het nummer Situation. Dat we terugvinden op het zelfbenoemde debuutalbum uit 1998, waarmee de band steeds meer bij het grote publiek bekendheid kreeg. In 1999 werd het album zelfs goud en in 2000 verkocht Godsmack zelfs 3 miljoen exemplaren ervan. Geweldige band, ja. Godsmack. Is dit ook een favoriet van jou, die band? Ja. Ja, ja zeker? Ja, ja, ja. Wat vind je goed aan Godsmack? De zang de en het gitaarwerk. Het gitaarwerk, de, ja, het ja, inderdaad. Echt, echt. Ja, dat vond ik ook vet Maar ik voor het eerst worde. Ja Ook niet zo. Zeker, goede band inderdaad. Heb je ze ook wel eens live gezien nee, of, nee, of dat nee, nog niet? Nee, nee, nee. nee. nee ik, ik heb ze wel met wel, mijn telefoon staan met een live concert. Oké. Okay. Dat doe ik wel. Oké, okay. ik heb ook nog nooit live gezien trouwens, dus ik okay. ben ook wel erg benieuwd. Maar ik ja, zie ze ook zo. niet heel vaak toeren trouwens. Nee, dus is nee, niet heel nee, vaak, nee, niet vaak ik vind nee, Meer klop. in eigen land. Uh, dat zou ja, denk zijn. ik. Nederland zijn ik ze bijna nooit geweest. Al, nee. Het laatste album is wel van vorig jaar, of geloof ik twee jaar terug. Er Is wel een ik recent album uitgekomen, maar ik heb ze eigenlijk ik nooit zien nee, touren. Nee. Nee. nee, ik ook niet. Nou ja, we gaan het uh, ho hopelijk ooit uh, mee gaan uh, maken. Ik maar hoop het. We gaan het zien. Als ze komen dan. Uh, Gaan we er zeker in. Zeker. Met um, de volgende band zal dit helaas niet meer mogelijk zijn, ben ik bang. Want de frontman Lemmy Kilmister LH. is helaas niet meer onder ons LH. sinds eind, mei, of, eind 2015. Uh, december natuurlijk. Um, hij was toch wel de band Motorhead. Dankzij zijn rauwe ja. zangstem en iconische verschijning. Zonder hem zou Motorhead Motorhead niet meer zijn. Daar ben je het wel mee eens, denk Dat ik. Daar ben ik het zeker mee ja, eens. Ja, jammer hè. Heel jammer. Heel jammer. Uh, we openen de uitzending al uh, met Go The Hell... en we vinden er nog één in jouw lijst... namelijk een cover van niemand minder dan Metallica. Enter Sandman ja. heb je voor gekozen. Waarom ja. juist deze? Dit, ja, Metallica is toch... Iedereen kent inter the van Metallica, maar niemand oh. kent, denk ik, inter the van Motorhead. Nee, ik wist ook zelfs niet eens van het bestaan nee. van deze koffer. Nee. Dus, uh, maar ik ben wel benieuwd geworden ja, nu. Ja, het is echt heel erg. Ik vind uh, Motorhead sowieso een vette band, dus uh, ja, ja, ook recentelijk ja. uh, alles verzameld trouwens van de band. En De band kofferde het nummer in 1998 voor een ECW wrestling compilatie. Uh, maar was tot de release van vorig jaar nog niet eerder beschikbaar geweest op een cd. De band releaste de animatievideo van deze koffer op Motorhead Day. 8 mei van vorig jaar en daarin maak je een huiveringwekkende nachtelijke reis door de nachtmerries van een kind dat in zijn dromen wordt achtervolgd door de kwaadaardige Sandman en uiteindelijk wordt gered door de krachten van de onnavolgbare Motorhead Warpick. check it out we gaan het draaien De Motorhead versie van Enter Sandman. Leven aardig dicht bij het origineel. Ik vond hem lekker. Dankjewel voor de tip, Mark. We gaan gelijk door naar de concertagenda. Waar kunnen we nog laatst minute naartoe? Dat hoor jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. Woensdag 24 januari staat het Franse Nie in de Stage 3 van het patronaat in Haarlem. Met als support Fine China Superbone. Gepresenteerd door Complexity. Is het rock, jazz, noise, metal met het nieuwe album Vol Nice? Op zak keert de band uit, uh, nie uit Lyon terug met een eigen show. Na hun optreden op Complexity Fest van 2020 en als graag geziene muzikanten uit de stal van het label Dur et Doux, staat de band garant voor een dosis dissonantie, absurditeit en complexiteit zonder een eigenwijze dansbaarheid en groove uit het oor te verliezen. De eerste single "Zerkon" bevat de sound en historie van de band goed samen en doet de avontuurlijke heavy luisteraar en ons alvast watertanden naar meer. Fine China Superbone Den Haag verzorgt de support van die... en zal ons een voorproefje laten horen... van hun recent in Londen opgenomen... Noise rock maalpaal met producer Wayne Adams. Onder andere bekend van... studiowerk met USA Nails. Het vorige album, Plaguey... werd nog uitgebracht door onze vrienden... van liefhebbers label Geert Truida... uit Haarlem. En we laten ons... graag ook dit door... Uh, door dit nieuwe dwarsenwerk... weer op het verkeerde been zetten. Kaartjes zijn beschikbaar en zijn slechts 7 euro'tjes. Deurtjes openen om half acht is om 8 uur. Na tours met Frog Molly, Dropkick Murphys en Frank Turner komt de Shanty-Volkpunk-band Skinny Lister voor een eigen headlineshow op donderdag 25 januari naar de stage toe van dit patronaat. Met bakken energie en ervaring op zak wordt deze show gegarandeerd een groot feest. De band werkt momenteel aan hun zesde studioalbum, beladen met hun kenmerkende en aanstekelijke Songs, vol verhalen over live-optredens en reizen. Naast classics als Trouble on Oxford Street en Rolling Over... gaan we dus ook wat nieuw materiaal horen. Mee als support komt de Nederlandse singer-songwriter Tim van Tol... die bekend staat om zijn rauwe en soulvolle muziek. Zijn laatste album Better Days werd geïnspireerd... door zijn omgeving in het Duitse Berchtesgaden... wat wordt beschouwd als zijn meest persoonlijke werk. Het verkent thema's van veerkracht en dankbaarheid... met nummers als het optimistische Better Days... en het beschouwende uh, River full of reasons. Nu staat Van Tol klaar om de energie van Better Days... naar het podium van Patronaat te brengen. We wachten een avond gevuld met solvolle doontjes... en een krachtige viering van het leven. Kaartjes zijn 20 euro, deuren open om half acht. En dat was het weer voor de, deze week wat betreft de Concertagenda. Veel plezier als jullie besluiten naar een van deze optredens te gaan. Volgende week horen jullie van mij weer waar we die week naartoe kunnen. Maar nu gauw terug naar jou, Mark. We zijn alweer aanbeland bij het laatste nummer van jouw lijst... Jouw lijst was bij inzending een stukje langer. Maar ja, tijd is beperkt, hè? je weet het. En er moet ja. tijd zijn om te praten. Um, natuurlijk heb ik ook een selectie gemaakt voor jou. En heb ik een aantal nummers moeten laten vallen. We sluiten de avond met nog een relatief onbekende band voor mij. Namelijk Sleep Token. Vertel eens Mark, wat je over, de, over deze keus. Uh, hoe kwam je daarbij? En uh, hoe kun je de muziek omschrijven het beste? Ze stonden in het voorprogramma van Sleepnot ja? Van dit jaar. Oké. Okay. Het is, ze zijn verkleed als monniken, mm -hmm. ze hebben ook, pak, ook maskers op, yeah. en het is heel mysterieus. Oké. Okay. Dus, ja, als ze opkomen, je weet niet wat, wat, je, ziet. wat, wat je verwacht. Wat wat wat Oké, okay. als je van de band niets gehoord hebt, is nee, het inderdaad, nee, uh, nee. ja. Maar wat ze, het optreden wat ze daar gaven, ja. dat heeft zoveel indruk op me gemaakt. Oké. Okay. En je koos uh, voor het nummer The Summoning? Ja, The Sum Summoning. Ja. De naam. en Dat is ook, begint rustig. Dat is ook in het midden, wordt het wat harder. en dan zakt het weer af. Okay. Het is... nou, we gaan er uh, ja. zo naar nou luisteren. De tijd is helaas dat, uh, dat bijna voorbij, uh, jammer genoeg. De tijd vliegt voorbij ja, uh, als je het uh, dat uh, naar je zin hebt. Ja, het album uh, Take Me Back to Eden, daar staat het al, uh, nummer op. The Summoning is het derde studioalbum dat vorig jaar verschenen is. Nummer verscheen als tweede single van deze langspeler... waarvan maar liefst zes singles in totaal verschenen. Uh, ik ben uh, benieuwd naar jouw keuze. De tijd zit er weer op. Heel erg bedankt ja. voor jouw uh, komst naar de studio en jouw inzending. Ik hoop dat je het uh, leuk hebt gevonden vanavond. Ja, ik dank je wel, Ik vond het heel leuk. Heel ervarenrijk. Graag gedaan, man. Ik uh, vond dus het ook leuk. heel erg leuk met jou en uh, jouw favoriete muziek voor jou en de luisteraars te draaien. Ik ben een hoop te weten gekomen van jou en jouw muzieksmaak, en ik heb hiervan genoten. Bedankt voor jouw openhartigheid. Nogmaals voor je komst. We besluiten deze avond af met de summoning dus van het Britse Sleep Token. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie thuis ook zo genoten hebben als wij. Volgende week mag mijn radiocollega Ben van Rode weer aantreden... met zijn Play It Loud Underground programma... waar hij ons weer gaat verrassen en verblijden... met een heerlijk potje nieuwe en oldschool Death and Black Metal. Mis het niet. Fijne avond en tot volgende week. Stay metal. Horns up. Muscle.